Recht voor zijn raap en eerlijk is eerlijk Wit is wit en zwart is zwart Westfriese mensen zijn aardige mensen Maar ze drinken te veel en ze rijden te hard Veel te veel, veel te hard Veel te veel, veel te hard Weiden water, wolken, wegen, weer.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 Gedeelde smart west mensen, betrouwbare mensen Maar ze vrijen te veel en ze drinken te hard Veel te veel, veel te hard Veel te veel, veel